Lakwerk. Maar hij, de afwijking is niet helemaal je dat. Kijk die, die, die stok die daar aan zit, hè? Ja. of de poot. Ja, die zit in een in een uh, buis, maar die moet, maar die kan. Wauw! Oh, jij vindt dat echt te wel. gek. Nog. Die rammelt gewoon. Dat, dat, daar zijn we nog niet op toe. Het is nog vroeg. <laughs> Ik vroeg om daar aan te beginnen. Ja. Nou, Matau is er weer met zijn metalen gitaar. Ja. En in welke toon uit gaan we spelen, Want we waren met ah. de bonnefooi naar de radio ja. toegekomen, vreselijk verdwaald. Ja, Uren onderweg. Vredwaard. We hebben onze noodranszoenen aan moeten spreken, maar uiteindelijk zijn we ja, toch gekomen ja gewoon ik Voraan weet ook, misschien maar ja, ik weet altijd het bij zijn simpele cijlen als je het weet is je er altijd een, andere, een direct weg dan moet je gewoon daar rechts aan gaan dan en moet je, je dan voorstellen je hoe er. druk het in het theater hier tegenover altijd is niemand dus nou, echt bijna nooit iemand nee dat vind ik dus niet gek ze kunnen het gewoon niet vinden toen ik kwam daar dus voor Ridder Radio ik denk van nou misschien kunnen we daar wat leuks doen <laughs> nobody nobody <laughs> gewoon helemaal niemand die rij je nu nog rond <laughs> ja, dat denk het wel. Ja, jij bent heel handig. Ja. Nou, kijk. Jij kan het voor me openmaken. Ja. dat uh... ja, heb ik de... Wat is dit voor een flesje? Zo. Een Jamaica. Ja, dat heb ik gekregen. Heb jij dit meegenomen? Je hebt een Jamaicaans bier? Ja, maar ik heb ook Belgisch. Maar is ook nog hele goede bij ja, goed. ik, ik. neem een slok. Ja, echt lekker. Echt jouw mooie taalt. Ja jongen. Ik <laughs> vond het. Ik ben het. Ja, want gelopen ja. was maand, ja? Ja, En heeft hij met uh, Bob Rossman gespeeld. Wow. Ik heb het allemaal uh, video's. Nee, dus beste luisteraars, binnenkort op YouTube. Ja, uh, ik, ik heb hem gisteren nog gezien. Wie? Nee, Bob Rossman. Pubbels. Waarom ja. ja. vertelt hij dat dan niet? Wat? Hij vertelt mij helemaal niks van Misschien is hij iets vergeten. vergeten. Nee, hij heeft het niet verteld. Maar hij vertelt mij helemaal niks van ons. Nee. Wat is was... je dan doen, nou voor Spanners dan. doen? Nou, ik merk dat ik uh, in mijn rechterbroekzak, een ja. gangje heb, Gehad heb en heb ik allemaal dingen in zitten die waren er nog niet uitgevallen. Oké, okay, die zaten nog duw... niet in je rechterschoenen, precies of op straat. Dus ik doe ze nu maar in mijn linkerbroek. Zo, oké, okay. maar daar heb ik allemaal filmpjes van gemaakt en uh, die zet ik binnenkort op YouTube. Dus uh, binnenkort op YouTube uh, zijn er uh, leuke filmpjes van uh, bubbels met uh, Bob uh, Brosman te zien. Terug, man, erg leuk. en dat vertelt hij dus niet. Ja, ja het, misschien vind, nou, vindt hij toch nog. Een, niet dat hij dat niet belangrijk vindt niet eigenlijk. Of wel? Rosman die vertelt thuis wel dat <lacht> hij met <lacht> Bosnep ja dat denk ik zo. ook. Ja. Hij, uh, ja dat een zitten, heel... hij is een hele leuk. Hij moet goed kijken. Hij heeft gisteren eindloos potjes zitten Hij luistert hè, dus. La daar da Jole. Hij is een erg goede vorm. Met trio ook, de andere ook. Het, het was drie, uh, drie optreden, die maandag. Ja, ja. Hey, het was een dus zware dag. dag dus. En het eerste optreden was heel erg goed. Was, de geluidsman ja. was ook goed in het theatertje. En Toen deed hij een uitvoering van Nightlife. Mm -hmm. Zo schitterend. Die heeft hij opgenomen? Nee, toen was hij niet... En daarnaast wordt je ook drie keer, keer opdekten één. Op twee, op twee, op twee, op nee, was... Je hebt het best niet opgenomen. Dat was nee, een beetje vroeg Nee, nee. nee want ik was nee. thuis in dubio. Of ik mijn uh, kleine nee. videorecorder, nee. videocamera mee moet nemen. Of mijn problemen. grote. Ja, probleem nou op probleem Het was officieel, had ik op de site gekeken. En daar stond dus dat je, dat je iedereen mocht filmen en fotograferen. Maar ik weet dat als je een serieus statief meeneemt, moet je toestemming vragen. En dat was veel te kort dag. En eh, nou, dat heb ik niet gedaan. Toen dacht ik, nou ik ga niet al die zooi meeslepen. Want dan ben ik echt een pakken ezel om al die zooi te slepen. Dus ik heb mijn kleine camera meegenomen Gelukkig. Want toen was ik ook op vakantie in Indonesië. pakje kretten gekocht natuurlijk. Kretek, al dat kretten. Je als je daar landt, daar ruik ja, je dat al. En weet je wat leuk was? Ik liep daar gewoon. Ik liep net binnen daar. En wie kom ik tegen? Billy! in de massa yeah. op de, op de passare in Indonesië wat is erg leuk dus wij meteen uh, een uh, saté uh, uh, kambini eten en een moeitabak. Moeitabak. yes nee, veel eten ja dat moet je nou altijd ja. Wat zullen we doen hier yeah. later? Uh, ik vind dat nummer dat junko Partners is zo mooi. From forty until ninety-nine. Well, the poor man pawned his watch and pistol, and he pawned his, his diamond ring. Well, he tried to pawn the woman he was loving, but the poor girl I couldn't sign a name. get thirsty and tell them they're water. Mighty fine when you're dry and give them attention or when they get sickly and give them the graveyard in case they die. Go well, down the road, down the road. I come to Jungle Park. And he was Ja Ja wat kunnen wij nou doen om iemand te helpen met de afwas dan kunnen we, we zeggen: ga voor het aard staan, laat het dingetje voorlopen met warm water. Doe er een beetje afwasmiddel bij. Ja, maar het is wel in Noord-Holland. Je hebt koud water er. Ja. Een keteltje? Nou, water... het. Laat je bakje vollopen. met koud water, water. doe <laughs> er een afwasmiddel bij. Pak het borsteltje. En soppen, soppen, soppen, soppen, soppen, soppen. Soppe, soppe, soppe. Noord-Holland is het groen. Het groen zit. En als je twee bakken hebt, doe ik altijd de kraan, uh, ja, ik ga altijd van, uh, van links naar rechts. Ja. Maar, maar je, doe ik kan dus kraan, maar je, kan je ook van rechts naar links gaan. Maar die doe ik dan, laat ik de kraan lopen en dan spoel ik het sop even met koud af. En dan zet ik het in een draaiprek. Maar als je het dus met warm water doet, ja. ik, haal, ik, ik droog nooit af. Laat ik het gewoon in de draaibrek staan. Is zo droog. Jij droog nooit af? Ik droog nooit af. Ja, ik ben een afdroger. Het moet wel afgedroogd zijn. Nee. Als ik het afdroog, dan moet ik het ook meteen in de kastje zitten. Maar ik heb geen kastje. Ik heb een oh. afdruidrek. Ja, ik heb maar vier glaasjes. Vier glaasjes, drie borden. Ja. Twee lepels, twee vorken. Nou. Ja. ja, dan ben je vluchtklaar. Ja. Dan kan je zelfs poelen. Ik vind het moeite niet maar maken om een kastje te Je ja. nee, hebt mensen die uh, liever met een sponsje afwassen dan met een borstel. Ja, maar een sponsje vind ik vies. Ja, ze vinden ja. borstel vies. Ja, ik doe het met mijn handen. Ja, vind ik, vind ik dat. Ja, ik ja precies, dat moet je ja, precies, ja. Dat Nee, met de wel, wel afbladen. Met afwasmiddel, af hè. Ja. Met afwasmiddel, ja. af ja. af ja. af Niet nee. dat je te vet ja. afsmeert. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, Maar als je het met je handen doet, dan kan je je ontzettend goed voelen wanneer het schoon is. Hè? Ja, want op, want op een gegeven moment wordt het glas, helemaal glad. Je hebt het ook zo'n geluidje. Ja, en er zitten er ook geen... Jij kent het ook, hè. Tuurlijk. Er zitten ook geen aangekochte stukjes meer. Nee, en ik ben fietsen maken eigenlijk één keer per dag schoon. Oh. Ja, maar... ja. Dat maar is maar... ook handig maar op hebben we van. Worden. Maar is dit, dit is maar iemand is op de chat. Uh, als hebben we geholpen? Nee, er is helemaal of niemand haar? op de chat helaas. Oh. Als, ik, als ik in de garage bezig ben geweest en ik ga dan een kopje schoonmaken, dan wordt het kopje echt niet schoon. Nee. nee. nee dat, uh... Koffie is goed, koffie ja, koffiebrut. Ja, koffiebrut. Ja, koffiebrut. met af Ja, koffieprut. Ja, met granboon. Vandermans rion Nee, koffie. <laughs> ja, ja. Verstopt je het gruwelijk goed met heel veel, veel noorspoten bij een laag in je riool. Mm -hmm. hardbal, ppc, maar wel een je in de riool van is, maar je had alleen een zaag. Koffieprut met Roomboten. Nou. Als je verstopping wil hebben, nee, nee, als je hand nee. wil ja. al, Als je anders. Ja, vet Ja, je moet het nee. niet in je nee, nee, op, nee, precies maar vet ont. Ik, ik, ja? ik gooi mijn ja. koffieprut. Ik ben een fervent toebroekdrinker. Dat mm -hmm. ik altijd door de. Dat is niet te zien. Dat zal de huisbaas fijn vinden. Dus met deze kennis, nieuw verworven kennis over ja. steenharde afzettingen in het Ik had wel langs. Maar trouwens, even, even nog een opmerking. Van als we als aan een autosleutel trouwens, dan zijn dat allemaal oldtimers. Uh, dat zijn, uh, old zijn DS'en. Echte, echte DS'en sleutels. Van ja. die auto's die omhoog kunnen. Hydraulisch, Ja, hydraulische vering. Ja. De snoek. Ja, dat is ook wel. Ja, ja, ja maar je kan ze nog helemaal uit elkaar halen en weer in elkaar zetten. Ja. Nee, helemaal. helemaal, helemaal. Ik kan ze uit elkaar halen. <laughs> <Okay>. <laughs> ik heb ze, ze vroeger ook gehad en verder gestreuteld. Ik kende elke schroef. In elkaar zetten gaat ook nog wel, ja. Maar ah, ik, hield altijd, ik hield altijd wat over. Vooral alles wat je nee, zelf uit de elkaar de kan halen, kan je ook weer in elkaar zetten. Ja, de ja de dat is wel. Maar jij hield dingen ook. Ik hield altijd over. Vooral ringetjes en soms een schroef. Oh nee, dat heet geen schroef, dat heet een, een bout. Okay. Ja, want die bout is moe. Er zitten ook schroeven bij hoor. Ja. <laughs> Parkers. Ja. Ja, ja oké. Okay. Vooral een, een pallas, die heeft al die kloot uh, vergroomde randjes die. Ah, uh, oh, allemaal af. Ja. Nou, met, niet allemaal. Als het uh, goed is, niet. Die, die, aan de buitenkant zitten ze op een soort plastic uh, dingetjes geklikt. Maar die aan de binnenkant, die bovenop de deur zitten, weet je wel. Dan heb je zo'n ja. lerarenbekledingje. er zit zo'n chrome ja, ja, ja, ja. strip op, en die, die zit geklikt in een ding wat weer met parkers in de deur is geschoven. En die chrome strips aan de onderkant, onder de deuren, die zijn ook met parkers. Ja, dat zou toch een Maar speelt hij nou zo licht, die Bas, of ligt het nou mij? Ja, hij speelt het Het ziet er ja. heel vrolijk uit. Ja. ja, het klinkt ja. goed bij zijn trui. Hè? Oh, dat is het inderdaad. Oh, wauw. Daar heb je hem voor genomen. Hij heeft ook een ja. andere voorzien over okay. de trui. Okay. trui nee. Ik, had, ik zal je het verhaal van deze bas vertellen. Uh, ik uh, koop ook uh, oh. veel gitaren uh, Veel gitaren. Ja, op ebay ja, te veel, ja. Natuurlijk. En uh, er is een bedrijf uh, in Duits en altijd die in Duitsland. Hè? Er is een bedrijf in Duitsland. Wolfstore, die verkoopt uh, voor andere bedrijven, verkopen ze de, alle kneuzen alles wat kapot gegaan is in transport en weet je wat, er is altijd iets, er is iets mee hè, beware is dat, beware, beware waarde hè, dus dat zijn de tweede langste spullen, uh, nou, dus ze verkochten ook deze bassen in allerlei vormen, en allerlei staten van ontbinding. Dat is afgeboken, midden gebroken, uit elkaar gespleten, gecannibaliseerd, weet je, voor andere dingen. Zo. Nou, dus had ik uh, op uh, twee dingen had ik gekocht. Er was één doos met, waar de brug op zat en de snaren. En er was één, die was een gebroken hals, maar die had wel de mechaniek en, Nou, dat had ik zo. Maar er was één pak, waar hoorden twee bassen in te zitten. Maar, dit, dat, ik heb er maar ik had er dus drie gekocht, ik heb er maar twee gekregen. Maar dan heb ik wel deze bas compleet uit kunnen uh, samenstellen. Dus daar ben ik wel blij mee. En die derde bas is nooit gekomen, maar ze hebben nu wel net uh, 50 euro voor Dus eigenlijk wel niks. Toch goed goede bas. Ja. Het ja, ziet wel uh, modern uit. Ja, maar het was ook voornamelijk voor het formaat hè, compact te transporteren. Dat met die andere contentas. Ja, je weet het. Is die van kunst? Nee, dit is hout, maar met veel lak erover en, en niet heel bijzonder hout. Dit is ook hout. Ik noem het niet. Je voelt het ook er is een enorme laklaag omheen. Zie je? Ja, hele dikke gespoten uh, laklaag. Ik weet alleen dat het We hout is omdat het ja. een stuk was. Omdat ja, het gaat gespleten gauw was. <laughs> maar ja, ik vind het helemaal niet... Voor mij had het ook gewoon echt, echt massief kunst mogen zijn, hè. Zo misschien wel. Vind ik niet eerder. Want, sorry, het, ik had het snoertje eruit geschopt. Want ik ben, uh, ik ben ook nog zo'n, uh, toch wel een uh, en misschien is mijn gehoor niet goed ontwikkeld gewoon dat ik oh, dat is het. vrij snel tevreden ben met het geluid dat eruit komt Weet je? Uh, want ik heb ook allemaal zo'n zo versterkers en via mijn computer nou, doe je er allemaal effecten op geweldige galmen met een beetje reverb en zo. het klinkt helemaal te gek welke die geweldig geluid halen dat de eerste woord slik weer in hè Oh, het is nog goed, vond, het is nog voor 12. Ja, ja, zo, oh, oh, 12. Yes. sorry luister. Sorry, sorry ik met... zeg vagina gieten. Nee, ik bedoelde. Weet je zelfs dat kan voor 12 niet? Oh. Dat zijn weer te moeilijke woorden. Met twee categorieën: vunstige woorden en te moeilijke woorden. Te moeilijke woorden. En, en in dit geval heb je ze alle twee schande. Voor de mensen uit Noord-Holland. <laughs> niet met allemaal <avalans> geslacht even smijten. <laughs> ook dat niet. Je moet er ook niet mee smijten. ik ben prettig. Heel wel lekker, dus ja, als, als ik naar Bas speel, moet jij wel iets spelen. Ja. Ja. spelen? Lekker hè? Ja. Je ja. kan ook op de Bas je op de Bas kan je op de Bas kan je op de Bas Les, les, les Het <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> was heel gelaagd, maar het lukt net niet. <laughs> ja. Het was wel gebaagd. Ik zit soms. Nou, dat is ermee. fout. Nee, ik deed fout. Nee, ik best keer om zeggen: ik deed fout, dat spijt me, dat niet geklaagd heb. Probleem. Dan hoor ik kroon. Tjongs, kroonjongs. Ver hier vandaag. Kroonjongs, ja, mooi. Ik heb het plotseling aan ja, de hele de opname van. Kroepoek, lekker, lekker. <lacht> ik zit nog een beetje in het passen van hem. Helemaal ijs, hè. <laughs> nee, ik denk. Vertel ja, maar. Ik heb uh... nee, ik... ombouw te vertellen. <laughs> Kretk, Jalker, kret ik. nu ja, uh, Aan het mooie Palmenstrand. Maar gaat nu zingen over het vervlogen prachtige. Dit is een andere van het Palmenstrand. Dit was uh, Kautao. Ivo Negri, Tana of, ik zit soms in de uur met mij gedachte. Dat is een Nederlandse versie. Maar die andere is uh, van het ah, de de strand. Aan de vrouw van het mooie al Zo lang wij lang geleden, zo sluit ons uit. Ik kom in fantasie nog steeds. Die melodie die jij voelt je blauwe handen. Over Sinds jouw kracht, zijn ze klaar. Zitten buiten buiten, hart houden bruit. Ik wist niet eens even. Vraag aan het ja te zeggen. Ja? Ik hoor. Die telefoon gaat ik schrijf hieraan en dan zo. Richting weer in dat dingetje weers. Nou, Ja, dit is mijn telefoon. Mijn telefoon uh, werkt samen met de versterker. Het werkt samen. Dat moet je samenwerken. Hey, hey, hey. Het lijkt me of een kast Deze kast? Oh, dit zou best kunnen. Ja. Zou dat nou zijn waarom die zo gekomen <laughs> Ik bedoel het zo. Wat ja, een rot ding. Dit is het model bijnaam. Wat een klote Hij is zo krom als de ziekte. Ik zie hem gewoon, gewoon krom worden. Oh, <laughs> ik <laughs> weet niet Wat een Wat een klote ding. Dat heb ik toch gedaan? Dat is waar. Ja. Je eerst half uur weg laten zien. Half uur weg. Ja, maar het is mooi. Het is mooi verlicht. Je en, hebt ook uh, de dom van die En er liepen toeristen en, uh, en joggers. En... Ja. en we zijn ook in een hele moderne buurt. alle villa's, al die villa's Nee, ik heb die villa en nee, Die villa uh, wijk weg geweest. Hè? Zijn jullie weer geweest? Nou, en we zijn en op een gegeven moment kwamen we onder een viaduct. er was ergens een hotel en, midden in En één keer onder een spoorlijn, en twee <lacht> keer over een spoorlijn. En ja. uh, op een spoorlijn? Hoe? Leuke <lacht> <limpen>, soep, <man>. <lacht> <lacht> <lacht> Ik we nemen deze, deze omweg even snel. En toen. Doet doet! Gassen! Jezus. En. Uh, maar ja, we, we hebben ook zo'n zo rood-wit paaltje moeten onderworpen. Want we zaten op een gegeven moment helemaal klem op de fietspad Dus dan ging het paaltje er maar aan. Nou, dan ga ik nog maar een jointje draaien. Ja. op de chat, hè? want uh, ik mag er normaal nooit bij zijn hè, op uh, vrijdagavond, maar uh, voor vanavond hebt Guus een uitzondering gemaakt en ik ben er gelukkig mee jongens en meisjes. Aan de Dan krijg ik heb dat de hele de zachte gaan gaan. echt helemaal zacht verloer, Dat is de cola het. Dus, het kan zich niet uh, meten met uh, de de rode uh, rode uh, van deema uh, uit het uit het, het pakken ja ik bedoel de karton de ondertussen <laughs> ik lees <laughs> ik maar het voor. He? karton nee, echt waar, heb je, heb je, heb je zulke soort mensen op de chat, die rode wijn drinken uit de ja, stomp nee, van de Hema van de Hema, ja, ja iemand we wat we doen, toch ja. nou, die heeft het echt ontdekt, denk ik wij, dat, wij weten, want dat zijn dat hele goede wijnen, ja geweldig wijnen, kerel het is een, het, is een, het vaste boek het wijnboek van, van, van waar de toppers in staan van, ja. hoe weet je nou alweer waarin uh, verloerde Colin van de Hema het pak ook in staat ja. Ik zou er niet te veel verdrinken. De beste wijnen van onder een euro. Ja, dan zit ik me even te denken wat dat dan is, ja. Ik zou niet eens gaan kijken voor die tijd. Nou wel als je je radiator moet ontkopen. Ja, nee, nee, nee, dat heb ik hier gehad. Het was uh, niet dat het wat geholpen heeft. Maar ik was bij je kennissen op bezoek geweest in Zuid-Italië. En daar hadden we onder andere... We hadden een, een konijnendeken cadeau gekregen. Een hele grote pleet waar ik geloof ik 99 konijntjes in zaten. Lager meer, hè? Geweldige deken. En ik, toen, toen we halverwege waren, begreep ik ook waarom ze die weggegeven hadden. Want dit begon te verharen. Er lag meer haarkonijnen in de auto dan op de deken zat. Maar we hadden ook een mandfles met uh, heerlijke witte wijn meegekregen. Die in Zuid-Italië echt ontzettend lekker was. Oh, die was zo lekker. Maar die werd echt per kilometer smeer. En omdat nou, auto... mijn auto. Ik niet openen die Nee, jongens, dat is een grote mandfles. Maar omdat mijn auto ook warm liep dacht ik van, hé, dan zit kalk in de radiator ja, Dus op een gegeven moment hebben we de rest van bij wijn. Maar bijna alles in de radiator geflikkerd. Ja, hij kookte ook over. Dus het was helemaal, kom, prima uit. <lacht> <lacht> <lacht> maar hij was echt naar nou, nee, 100 kilometer niet meer te zuiken. <lacht> Mensen willen weten wie er allemaal zijn. Is dat belangrijk? wij zijn er niet meer. Ja, we zijn, we zijn er allemaal. We zijn er dus allemaal. We zijn er allemaal. Helemaal. Helemaal. Ja, en ik ben er dus ook, hé, dus... Dirk! Daan. Oh, Daan! Ik dacht even dat je broer Dirk was. Nee, nee, nee, nee. Die kwam je dus laatst tegen in Utrecht. Die stond met het krantje bij... Wat stond hij nou ook weer? Bij Dirk. ja Die stond bij Dirk. Dirk stond bij Dirk. Dirk stond Dirk. En ik zeg, hé, Daan! ik ben Dirk. Ik ben niet daar, ik ben Dirk. Hey, sorry, sorry. Sorry hoor, oh, hier heb je nu al. Hij blijft. En geen uh, en een sigaret huh? Geen sigaret, hè? Geen Jawel, ja. Oké. Okay. Ja, dat is trouwens een goed krantje. Ik heb. Uh, wat het wordt, dat, dat ziet eruit als een serieus samengesteld krantje. Wat ik weer eigenlijk weer vreselijk onderschat. Heel stom eigenlijk. Maar met uh, goed opgemaakt, goede foto's, goede artikeltjes erin, netjes, nou ja, prima. Zo. Dus uh, de volgende keer iedereen de straat de nieuws, de nieuws? De nieuws? Ja, of, of gewoon meer kopij aan de straatnieuwskrant uh, sturen? Ja, dat, dat, dat is voor jou, Bart. Nee. <laughs> En dan heb ik ook nog een gejuichtape. Nou, nee, en ja, dan met de dan... telefoon op. Nee, dat is geen gejuich. Dat is boekenroep. Uh, nee, dat is, dat, dat is echt geweldig. Maar ja, het, het geeft ook een beetje een, een anticlimax natuurlijk. Want wat moet je daarna nog? Dan luister ik nog een keer, weet je. Dan ben ik weer de star. Dan moet je individuele stemmen horen roepen uit de blik. Klouter! Dat is die Wouter goed, hè? Ja, precies, dat moet er doorheen, hè? ik vind ik ook. Niet Wouter te maken. Gefluister op de achtergrond. Nee, dat er gewoon iemand doorheen. Ja. Wouter, was ik maar Wouter. Dat vind ik goeie, hè? Ja, Walter, hè? Nou. <laughs> een goede idee. En dan kun je vrouw stemmen, ja, ik wil je! <laughs> ja, nou hé. Hey. Dat is inderdaad. Uh... Ja, dat doe je toch voor? Hè? We het zo hè? Ik heb ook een gitaar bij me. Oh ja? ja. Leuk, leuk hè? Weet je waar jou Een nieuwe? <laughs> Hoezo? Weet jij waar mijn auto staat? <laughs> heb ik hem helemaal verkeerd neergezet? Nee, maar kan je wel waar de gitaar staat? Wij zaten <laughs> hier te grappen over uh, dat het hier zo'n hegje in de straat was. Ja. En dat er is dus ik met karretje. geen herrie in de straat, maar op een gegeven moment hoorden we ineens dat karretje. Ja. <laughs> nee, want, ja, ik zei nog tegen mijn taal, zou het er wel geluid met de wieltjes op mogen zetten op de ding, zeg. Wat te lawaai, echt. Maar hij is toch lekker, lekker zo'n karretje. Wouter ja. gaat nooit op reis zonder zijn winkeltje. Nee, ik heb zo nodig. <laughs> neem je telefoon mee, neem je oplader mee. Maar dan heb ik in de auto ook een omvormer, zodat ik ook 220 heb in nodig, want ik heb geen uh, autolader. Oké. Okay. En ik heb twee telefoons. Dus dan moet ik twee opladers meenemen, want ze zijn niet hetzelfde. En een verlengsnoer. Nee, en een, een stekkerblok. Stekkerblok. Ik <laughs> tegen die dingen hier pluggen. Shit, geklooi man. So Wat joe. een gekloei. Ik heb niet van met die mensen langs rijden, joh. Ja. Ik wil bellen, maar eh, misschien ook gezellig. <lacht> Ik sta nu voor de deur. Ja, ik ben ja, ik ben ja en ik, ik zit ook aan dat soort gekkigheid te denken van een gekoelde. Weet je, zo'n coolbox met een motortje erin. Met koeling erin. Voor, voor gekoelde dranken. Met een Peltier-elementje moet je erin zetten. En wat moet je Een Peltier-elementje. Peltier. Ja, Zoek dat nou op, op internet ja? als je ooit nog een keer koelboxen ja? Met een Peltier-dingen. Een Peltier. Pel wat is dat? Je, je is gebruikt stof. bijna geen stroom het is een heel klein duur. Uh -huh. erg. het koelt heel erg. En het kan ook warmte geven. Aan de andere kant geeft het warmte weer warmte. Hmm. Huh? Het transporteert warmte. Dus je, je zet een heel klein stroompje op. Peltje en niet die... gewoon de warmte van de ene kant naar de andere kant. Bestaat het ook? Het bestaat het ook. Oké, okay, ja, jij dacht dat straks bedenk jij het. Een, als je er één koopt, yeah? dan is dat net zo duur als dat je er duizend koopt. Ik, dat kan ik niet helemaal volgen Nee, ik ook niet. Er is, een zweet, er is alleen maar één fabriek in Zweden die maakt ze. En als je de duizend koopt? Als je de duizend koopt, is het even als dat je er eentje koopt. Begrijp ik begrijp het niet. Voor de nee. prijs van één krijg je de duizend ook. Ja, ja, ja. Nee? ja, maar dan heb je er dus duizend. Wat nee, doe je dan met de dingen Ik zou die ene duurder maken, want anders moet die andere nee, met nee, nee, aftellen ja? Ik begrijp maar het helemaal niet. Nou, als je bij die fabriek probeert uh, zo'n Bel-J-element uh, te kopen... Dan zeggen ze, wil je er één ze of één of één of duizend? duizend ja? Eén tot duizend. Ten per stuk. Je hebt de niet de goed gelezen. De prijs gelegen. per stuk ja, die is even hoog als de prijs per duizend. Toen dus ze eigenlijk mispas van een duizend. Ik snap er helemaal niks van. Dat zijn hele kleine plaatjes. Dat een klein plaat, dus een klein plaat, ah. is zo'n kleine plaatjes. Dat is natuurlijk niet zo'n drinker. is die de king Bobby. Yeah. <laughs> A mess but not too strong you get high but it won't be for long if if you's a viper now I'm the king of everything you gotta be high before you can swing come on and light that tee let it be if you's a viper now your throat gets dry you know you're high and everything is dandy come on truck on down to the candy store and bust your conch on peppermint candy Now you know your brown buddy sense. You don't give a darn if you don't pay the rent. The sky is high and so am I. If you's a viper. good? Yeah. Yeah. Let the band play. Oeps, stem ja, Dat Nederlandse dat Nederlandse Nederlandse Nederlandse Dat Nederlandse is Nederlandse Nederlandse Is Nederlandse Nederlandse dat is een iris. Dat is ja. Iris, ja. Dat is een Tsjechisch, uh, gitaar. Het is een, een uh, Jolana, Jolana Iris uit... Uh... Tsjechië. Oh, Tsjechië. Ja, ik zit even ah, te kijken. Oh nee, dit was toen nog tsjech ja, Ik weet het niet, 64? Hadden. Nee, ik denk Zo 70 was jaar. Dat is echt een communistische gitaar. Hè? communistische gitaar, ja. Hoe uh, heet het? George Harrison heeft ook nog op een Jolana gespeeld. Oh, dat is wow, niet goed. Man. Ja, een van zijn eerste is het, is het gitaar. Werkelijk. Helemaal echt. Echt waar. Wat? vertel je me hier de waarheid? Ik vertel of. je de waarheid. Ja, maar ik heb niet de echte. Maar je zou natuurlijk via ons voor een heel schappelijke prijs... met maar 30 afbetalingen in het bezit kunnen komen... van een echte George Harrison Yolana-gitaar. Maar Walter, dat is niet te ge geloven. Kan oh, ik gezongen? dat ook? Ja, echt. Ja. Ja, ja, Bill, dat kan. Maar alleen snel, we zijn er nog maar tien. En je, je krijgt niet, niet alleen maar deze gitaar. Nee, je krijgt ook nog deze fantastische en bij cadeau. En dat is nog niet alles. Als u nu belt, krijgt u ook nog twee glazen oude wijn. nieuwe <tie> zakken. Het is geen geld. Ik bel, haar, ga maar gauw bellen. Tum, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Ergens. Een plek toe. Oh, die is natuurlijk... Ik heb ik in mijn verkeerd zakken stoken. Nee, My baby can't stand no cheating, my babe Oh yeah, she can't stand no cheating, my babe My baby can't stand no cheating When she's hot The midnight that My babe, true the woman that's my babe My babe can't stand no fooling, my babe Oh yeah, she can't stand no fooling, my babe My baby can't stand no foolin' when she's hot There ain't no coolin' my baby True little woman, that's my baby Nee, no. Dat leeft en groeit. En dan moet nee, je het proeven, het zit in dat palletje. Deze, sla. Ja, dan heb je er nog niks, uh, er zit geen dressing over Je kan het ook nog van dressing. Uh. Macrobiologisch -biolo dynamisch. macro idiotisch, helemaal veranderd. Ja. Wat een voortreffelijke smaak. Kan ik dit ja, ook? Knoppen. Kan ik dit ook? En vers. En dit is nog niet alles. Kijk daarnaast. Die kleine, geel palletje. En, en voor. Je moet die andere kleurtjes ook proeven en het is goedkoop oh. en niet duur ja en voor de luttelen zo'n 35,49 euro 49 die nee je die die die die die en die die die die die die Je die die die die die die die die die die die ene, die die die ja, <laughs> ja, nou, ja, dat die die die La la. Gewoon lekker. Uh, een oh, ja, nu komt die die die die die die die want goed koude is je halve eten, hè? dat het regelmatig in je bloed het komt. Steelt, is het steelt goed koude. Nou, Hebben ja, ooit, nou, een lekkere geproefd. Nou, geweldig, zeg, bietjes. Hij haalt veel van bietjes. Ik hoef helemaal niks. B, ik. Zit het nog meer ruis? Oh, je kan er niet afblijven, het werkt wel. Nou, ja, dus, Lekker, man. Ja, als jij nee. dan in sla begint, jongen. is verslavend. Daarom heet het ook sla. Nee, ook daar ja, komt verslaving vandaan. Nee. Sla heet het vanwege dat je ervan van in slaap valt. Oh, is dat Ja. Nee, de, de, de, is dat zo? Uit ja, de geloof Ja, ik geloof alles wat je, je zegt, Gius... Ja? en je maakt een sneetje bovenin, net zoals bij een papaver dan komt er ja. melksap uit en als je dat dan eraf afhaalt dan krijg je een soort opium van, van vastslaan. Yes. yes en dit is wel een domein, deze plant is ook veel aten. want dan word je heerlijk een soort van, in een roes ze ervan. dat is ze en uh, het melksap en de, en de slaap. Die, die melksap die deze op een op een Houskool, die zijn groeiende stenen. En de smeerden ze, dan ze, dan ze zich mee in. Door oh. die hele ja. En dan maak je veel slaan erbij. En dan vanzelf kwam die orgie. <laughs> maar dat, ja, dat... Maar zijn we hier zulke cirkels dat we dat ja. niet ontdekt hebben? Ja, eigenlijk. En, en, het, ja, en de Romeinen dus wisten was. dat al. Dus dan? de Romeinen waren eigenlijk een soort orchideeën kwekers. Ja. Als die continu nu achter dat de deur open. Jezus, maar dat... Uh, die hadden veel ideeën over orgies. Nou ze Waar ze versla, verslaat aan geraakt zijn. <laughs> verslaat aan geraakt. Ja. Hé, hey, Els. En ze af en toe naar bietjes. Ze hebben ook ja. de bietmuziek uitgevonden. Dat is het. Zo is dat gekomen. Ja. Hey, oh, oh. Slim, hè, die Romeinen. Toch. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, is 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, de ja. Dus ik denk lachen als oh, iemand een Ik denk even, nou, hé, ik hoor je Ik hoor ken ik Ik wacht even, je weet je. Ik zal eens de deur open doen. Dan lach jij Ik denk dat oh. het Oh ja. Ik hoor je net op de radio, joh. Ja. Je bent joh. I'm think that's a good De stok. Ja. Het is een Het is dus een waterstok en nieuwe wandelstok. Hey Elsie! Hey, uh... Ik heb het wel! Ik heb het wel. Ik heb niet was. Allora, was dat wel? mijn vrouw? Dat is niet de bedoeling. Oh jee. Ja. Serieus? Geef mij niet scharen. Ik heb niet, uh, die kabel nodig. Nee nee, nee, nee, nee, nee, van kabels. Dus nog een keer een andere kabel Ik heb het Kijk, je komt nou weer want ik heb ze nou weer uitgevold. Dan is alles losgekomen. Ja. Dus in één beweging. Waar, dit is mijn speler dat. Speel ik wat? Dat je net speelt, nee. Dat ik net speel, nee. Nee, dat heb ik net al gespeeld. Ren Tuchel, tuchel. Is het niet in Limburg? Tuchel. In Limburg? Limburg? Tuchel. Tuchel. Bij Kuik? Bij nijkerk Of bij nee, in, in, ligt het bij onderbroek? Nee, in is toch in Gelderland? Die ligt vast ergens dus achteraf. Maar weet je dat je ook o, twee... Hebben, twee aan hebt. Nee, weet je ook twee plaatsen die zwollen heten. Zwollen. Ja, je hebt de ene zwollen, dat ken je waarschijnlijk. En het andere is Nee, we zijn ook nee. uh, zwollen. Ja. Ja. dat ja, ik Jij ben ook vreselijk verdwaald en, ja, dit is een andere plaats, het ligt een heel stuk verderop dat het deed ook Zwolle hij had op zijn top wat in nee. Zwolle en toen kwam hij ik moest namelijk naar, naar Zwolle, ik dacht, dat ken ik dus ik die snelweg Apeldoorn, weet ik wat, die kant op heb, was ik in Zwolle, helemaal verkeerd <lacht> te laat ook, natuurlijk voor de afspraak godom Heel serieus? Ja. Je hebt dus een ander plaatje dat heet school. Ja, er ligt 60 kilometer verderop. <laughs> Oké, okay. dat is allemaal een uur later. <laughs> ja, bij Utrecht kan volgen. Ja, nee. ligt nog iets verder, dat is wel een beetje schuilen onder, uit het oosten. En Wageningen heb je ook in Suzana. Ja. Ik was laatst in Trent en dan je Nieuw-Amsterdam. Ja. Het leek niet op het oude Amsterdam. Ja, nee, hele maar het moet nog een En de duiven, dat is toch voor een voorvlekje? Uh, Zo'n voorstad voor, voor het is het Arnhem of zo? Ja, voor voorbij Arnhem. Arnhem. Vrouw of Arnhem. Ik ken alleen de industrieterrein Daar staat de Ikea. Oké. Okay. Nee. Ikea in duiven. Ikea in duiven, ja. Dieren heb je ook nog natuurlijk? Dieren? Ja. ja. Honden, katten, konijnen. Ja, maar, ja. Nee, ja, maar, gezellige... ja. maar dat ligt bij het Duisburg. Fietsen maken, ik altijd hier vaak van Doet die Gem ligt weer? Ja. <laughs> vroeger waren ze heel goed gezellig. Tegenwoordig is het, komt alles uit China volgens mij. Zetten ze het alleen nog maar in elkaar hier? Komt sowieso. Moet je nog plaatjes proeven? van ja. niet ja. allemaal Piet zijn gezellig. En dus, nu staat een bordje, daar kan je het vroeger doen. Als jij fietsenmaker bent, kan ben jij me misschien advies geven. Ik had een fantastische fiets. Een oude vongers. Er zat een verkeerde vork in, maar goed. Het frame was echt geweldig, het staat altijd buiten. Maar het roest niet. Het zit wel een beetje een laagje, maar hij blijft gewoon altijd goed. Toen is er een Vandaal langs gekomen. En die heeft hem helemaal krom gezet. Dus ik heb nou een ander frame. Maar dit is een kutframe, dat hoeft wel. Rekken. Maar is het weer recht te krijgen? Moet je met meter langsdreven. Moet er best even naar kijken. Zo koud mogelijk. Ja, die dus die ik heb me helemaal los. Maar wel met vork. Met vork? Voor vork. Moet je op. Ja, maar windel, die heb je, daar fiets ik nou mee met die voork. Dieren is ja, ja. het plaats. Winkel. Ja, ook Maar hij is echt, het is zeg maar, de, de voortrein. is gewoon. Ja, even, meer. Zo. Dat ligt bij Goesbeek in uh, Noord. En het liefst wat ik het oude vreemde grijp. Ja, ja, of, of dat is, helemaal Zuid-Gelderland. kan altijd net. buiten staan. En dat heet ja. klein Amerika omdat daar uh, ja. Amerikanen uit de lucht zijn ja. komen vallen. Ja. Okay. In de Tweede Wereldoorlog. Het is het dat er Duitsers woonden die Amerika bij de heide. Ja. Nee, nee. Omdat uh, <laughs> dat het hele gebied daar, uh, dat heet klein Amerika. Omdat er alleen maar Amerikanen rondliepen. Ja. ...kampen en met, met van die gliders en vliegtuigen. En, uh, weet ja, kampen of, heb je ook. Kampen heb je ook, ja. Ja. ja. Nee, maar mijn familie komt daar vandaan. Dus dan ging ik, als kind ging ik daar altijd... Uh, nee, Klein-Amerika, daar in de buurt. Okay. Ja. <laughs> en uh, vooral het oorlogstuigen in, de, in het bos en zo. Kwamen ze niet eens uit het Alle loopgaven waren er ook nog. Ja, er is... verhalen uh, die mijn moeder daarover verteld zijn... Ja, echt niet te nou. Het is een hele grote bibliotheek, Daar ja, gaat ze altijd te lezen. Ja. Oké. Okay. En uh, nee, een, een daar van de mensen die door lezen. Hier, ontzettend we toch wel even heel ja. veel indruk op me gemaakt hebben, omdat ik het gebied zo goed ken. Moet je je heel wijd landschap voorstellen, met allemaal met, met heuvelachtig en bossen en zo. Dat is zo'n uh, zo uh, oude uh, ijstijd, een stuurwal is dus dat. En dan heb je de maasvlakte. En dan heb je een heleboel uh, heel lang uh, grasland. En dan heb je op een gegeven moment de maas en dat is dat we 10 kilometer verder op of zo maar in de oorlog de de kanonnen achter de maas daar, naar Duitsland te schieten en dan kon je dus op elkaar 10 kilometer verder op kon je elkaar niet verstaan oh, daar is die stok voor voor? voor doen <middels> okay. Er <lacht> ja, is, is. <middels> <tot> is nog bier voor iemand <middels> die nog bier hoor. Er is nog bier voor <middels> iemand die nog bier op de tafel staat ook nog bier? Waar? Daar? Nou, op de computertafel. Nou, jongens en meisjes, we hebben bier genoeg. <lacht> Mooie tafel, hè? Ja, dat geweldig, hè? Ik, <tot> ik moet dat hiervoor <tot> de... een maar... stokje in doen. Ja? En dat blijkt helemaal uh, veel... veel... Veel lawaai maken. Je dus moet gewoon een, een andere stukje doen heel kort. Nee, ik moet er een bekleding in doen. Je moet een in eerste klas je je kiezen. Je als niet je die nu wint, Kit. Nee, Pur. Kun ja, je Kit. Nee, is het te ruim, ze gaan er niet meer. het is toch te ruim. Als je niet volpeurt, dan klet het die niet meer. De of je kan een half been, met ja, je zo'n half been, waar je niet begint, als je niet vast staat, zet met zo'n voetje erachter. Nee, geen vasten je dan? Nee, dit onderste Dit is niks. Ja, dus uh, ja, voor de rest, uh, in plaats, ja, in plaats ja, van, ja, van ja, een ander. Ja. Ja. Ja, zou je zou aan je band blijven hangen. Ja, ik zag het in de voorbereiding. is ik ben een beetje een Ik ik beetje een beetje een beetje een beetje ik beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje de beetje een met die beetje een Ja, Belongs to me. At night, when you're asleep, into your tent, yes, I creep, creep, creep, creep, creep, creep, creep. the night and the stars above. Letters, de <laughs> lijn yeah. daar. De, de yeah. Into your tent, I creep. Into your tent, I creep. Yes. Uh, misschien is het wel. En dan? Into your tent, you creep. Shit, ik denk dat dat het was. Ik had het niet goed begrepen. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Weer een illusie minder. Ja. Yeah. Yeah. Een soort Ayatollah. Ja, die, uh, ja. Er is, daar is, een is een gat in de markt voor de opticiens Hij heeft zelf een grote bril en al die mensen die mooi vinden, moeten er nog wel weg. Nee, Ayatollah. En ik vind die blote schouderwinkel ook niks. Ja, ik vind prima hoe die eruit ziet. En ik vind het niet. Ja. Het is met, het het met die jurk. Het is nog wel iets, het ja. is een blote schouder Ik vind het niet eitroog. Het is ook een soort jurk ja. die je nog Ja, hebt ja. Hebt het niet ja. Ja. Nee, nee. Je zal is toch een hè, Ja. ja. Want kijk, als Balkenende gezegd had, ik wil niet met die man praten, want die is tegen homo's. Ja. Hij gezegd, een heel mee, want zo'n kerel die Balkenende. Ja. Nou ja. zegt hij, nee, het gaat om het geld. Nee, het gaat om die homo's. Kijk, ja. als, als ja. dat oké okay is, dan gaat het geld allemaal vanzelf. Ja, precies. Altijd allemaal twee verdieners. Ja. En allemaal een goede baan. Chinese homo's. <laughs> Kijk, dat wordt de toekomst. Toch? Dat wordt de toekomst. Zouden ze daar zo pissig zijn? Die Chinezen. Ik begrijp nou die kleur van die gebas. Ja, <tors> <tors> <tors> <tors> dat lukt helemaal uit wat ik was. Dat wou ik helemaal niet zeggen. Els mag ik even draaien? Ja. Dat is goed spul, hè? Ja, dat weet ik niet. Dat je ja, is echt goed Is dat van die Indiaanse kruiden tabak ja. zonder kik? Uh, nee, het <lacht> nee, is gewoon. Het is alleen buiten waar. Dat is ook nog een bio, die heb je ook, maar die, die koopt niet in Nederland. Het nee. is dus in ieder geval zonder toevoeging. Hey, hey, hey. Zijn hier ook geesten aanwezig? Hij was en niet nu. Gezellig en toch leuk. Ja, <siepteel> ja, Moest je die die nou deel deel hebben of niet? Nee, nee, dat is. Dat is uh, volgens mij is dat dat, dat pijlen wat. Om de zoveel tijd doet. Ze moeten dat ik zitten. weten waar Bouter is. die dat niet. Nee, maar doet het wel, maar als komt. Nee, die van mij doet het nooit. Nou, heb je auto-radio, doet hij het ook. Dat weet ik ook altijd. En ik had, ik had zo'n zo'n uh, uh, zo zo klein gadget een dingetje wat je op kan plakken met lichtjes erin. En dat is ook heel gevoelig voor die, uh, die straling. Dus als je dan, uh, als je dan gepijld wordt dan beginnen die lichtjes te knipperen. Leuk! Ja, enig! Je kan eigenlijk een hele auto je kan de hele auto mee je plakken. Ja, wel ja want ik weet niet hoe het werkt, het zit geen batterijtje in... maar toch gaan die lampjes aan... Ja, dus gewoon, als je de auto helemaal ja, plakt. Dan, dan ligt je contact. auto eens in de 20 minuten of zo... ja, dan, dan weet, je weet je iedereen weet. dat ze kunnen bellen, ja. dat ze sterk signaal hebben... ja, heel. dat is heel goed... Ja. dat is een hele goede man. waarom heeft niemand dit ooit eerder bedacht? ja, ja. Oh weggegeven... Ja, en we hebben het nu weer weggegeven... voor niks... Zijn I allemaal... is al en dat zijn allemaal... en dat zijn allemaal promo-plakketjes... Die kun je allemaal voor niks krijgen... Nee, hey. hey, ook nog eens een keer. Nou, wat? Gratis monsters. Jouw auto proberen je het eerst. Ja, en eigenlijk moet je naar, uh, naar uh, tele 2 of T-Mobile of zo'n zo maatschappij gaan en ja. zeggen van, uh, ik ga mijn auto helemaal vol plakken met TV2. pakketjes en jullie, jullie ding erin. En dan, en dan die lettertjes, dus uh, in, uh, in de vorm van letters, hè, al die lampjes in de vorm van letters. Dus als je dan in de buurt komt van een sterke zender, dat die zich dan, het zegt ook, uh, goed signaal, t mobile Nee, veel leuker als je in de buurt komt van een CXN en dan zegt de Jan Klaassenbelt. <lacht> Pick up your phone, <lacht> idiot! <lacht> ja, dat is ook wel leuk. Somebody is calling you, somebody <lacht> ja. is calling you, dat is ook goed, hè? gewoon die privacy hebben toch niet meer, ja. gewoon met nummer en al. Ik heb wel eens aan gedacht om achter mijn auto zo'n lichtbalk te zetten. Met uh, mijn nummer. Bel me als het was, ja, Bel me, weet je, en dan je 06 nummer. Dan kan je... Maar je mag niet meer bellen in de auto, weet je zo. Dat was ja, helemaal in het begin van die mobiele ja. telefoons. Ik dacht, ja, helemaal leuk joh. Dan... Mag toch voor iedereen die een Hens-hands-free ja, hebben en zo. En dan maak je een deeltje met die iemand dat ze incognito's te ik heb nog en je ja. Ja, Ik heb nog steeds geen goed Hands-free zetje. Niet. Nee, niet, ja, maar prut dan is niet werkende putten en nu heb ik iets waarvan de batterijen weer leeg zijn. Ja, dat weet ik. Dat ja, dat ik, dat ik, ik heb zo'n dingetje in mijn oor. Zo. Ja, echt waar? Zo raak ik gewoon. Je, je dat heb je dat nog gezien. Kijk. Dan lopen mensen over straat. Ja, maar de batterij is leeg. Het staat in zo leuk. Met zo'n rode bas en twee van die dingen in je oren. In ieder oor één. Ingewikkeld programmeren. kan niet meer stuk water. Nee, twee Jij maakt vrienden. Twee van die dingen door. Ja, maar dat hebben, dat hebben dus die, die leerlingen bij ons op school. Moet dat nou echt kapot? Of, uh? Nee, dit is het. Uh, okay. Ja, uh. flexibel. Ja, met de vingers een goede. Uh, Nog wel, ja. Nu heb je dus heel veel mensen die uh, met. Uh, met ijpels uh, in de oren lopen en zo. Hè. En altijd als je wat tegen ze zegt, krijg je dit. Hè? Huh? Ja. <tie> ja, ja, ja. Zeggen uh, hè? Huh? <tie> Nou, we hebben nog. Uh... Stol, man. <tien away> <muches> Echt waar? Yeah. Gaan we ja. Nou, dit is. Uh... La la la... Heb je nog iets te. Ja, ja, oh, ja <tien> Wat is dat hem? Tabak. Nee, tabak! Hé? Hé, wat is dat nou? Dank je. dat stille Mijn <laughs> oh, hey. oh no, no, no. I'm to to I'm How more have Daar zitten die hele dikke hawaiianen. wat het leven is daar. eet allemaal hoe moet je hoe hoe het uit het water. En en er stikt het van de het van het eten, dus ook van de vis. En het zijn duizenden vissen, dus die hebben ontzettend veel namen voor gewoon, de hoeko hoeko haka haka lijkt helemaal niet op de omoloko waki daki haki ja, het hele andere vis nee nee, want zelfs de kleinere versen de van de I fell in love nacht night sweet dreams What's uh, the it to you, you sweet, sweet heart, heart. all over from the bottom of my heart. Keep a smile On our lips, brush the tears from your eyes. One more follow up and a sigh for goodbye.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 Goedemorgen. Frank, ik zit recht in het midden van een radioprogramma dat ik aan het doen ben. Oh ja. Ah uh, nee. Okay. Ga je gaan? Kan jij dan later eventjes terugkomen? Ik je later even terug te bellen. Oké, okay, is dat oké met jou? Oké. Okay. Okay. Ja, hartelijk dank. Ik, ik ben er dan. Ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik zal weer naar een andere uh, Just if Oké. Oké. Bye bye. Oké. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. Twee nummers. Ja, goeie avond. Ik uh, hoorde wel dat het, hè, uh, quite a party, Dan, uh, in Goethe's Place. En, we gaan rustig verder. Ook van onze kant. En, kijken, wat heb ik het gedouwd? Het volgende plaatje is, ja, soms kom je wel eens tegen, zangers zo van in de 40, 50 jaar, niet alleen Sinatra of noem maar op, uh, of, of Elephant Gerald, of Armstrong, uh, maar iemand anders ook. En and, um, and deze persoon, die was heel erg populair in die tijd. En, die gaat nu spelen. Ik heb een plaatje van hem gevonden. Iedere dag vind ik uh, weer iets wat iets wat ik niet, zelfs niet eens wist dat ik het had dus ik moet heel wel wat al plaatjes hebben oké, okay, je gaat luisteren naar Vic uh, the, the Moon The Loop of Love en uh, na hem uh, komt aan de beurt de Ice Lady en een van mijn favorieten Lena Horn met uh, From This Moment On zo so, eventjes knapje knopje drukken en hopen we maar dat het vlucht komt en dan gaan we weer verder dit is helemaal met swing and sway eh, vanuit Nieuw-Zeeland. ja, wel een eindje bewerp weg maar ja, dit maakt het zo veel makkelijker hè, dichter bij elkaar te komen dus eh, ik hoor het wel het komt dadelijk wel op Yes. the moon, ladies and gentlemen. The look of love is in your eyes. The look, your smile can't disguise. The oh, look of love say so much more than just words I could say, and what it does my heart well, it takes my breath away, I can hardly wait to hold and feel my arms around you, how long I've waited. Way just to love you. Now that I have found you, you've got the look that lasts. Oh, it's on your face. The look the time can't erase. Bye. Tonight. The start of so many nights like this. Let's take a lover's vow and then seal it with a kiss. I cannot hardly wait for the feel of my arms around you. How long I waited, waited, but now that I have found you. De zangeres Ja en dan zoals ik dat al eerder zei Ik uh, af en toe zo kijk ik zo mijn collectie Van cd's heen en soms Kom ik dan wel eens tegen Plaatjes die ik eens niet wist Die ik had En zo ook weer een hier Het is een plaatje van een zangeres Het is een Franse zangeres En even kijken wat haar naam is De naam is Carla Bruni ik vind het niet erg Frans, ik zou meer zeggen Italiaans of zoiets, maar... Nou, ja, maar als ja. luisteren. et jeunesse, quand on le c'est la de tes espoirs. Ce Je dans ma ma jeunesse, la jeunesse, jeunesse, jeunesse, la jeunesse, la jeunesse, la jeunesse, la jeunesse, mais dans jeunesse, la jeunesse, la jeunesse, jeunesse, la jeunesse, la jeunesse, la jeunesse, que tu fait de nos âmes? Dans ma jeunesse y a mon cœur qui prend le moindre regard, l'incertitude au bout du corps, ma jeunesse y a des de infestices, des vaccins et un éclair d'ivresse, des atterrissages, des détresses. Elle me dit, quand tu fais de la vie, quand tu fais de la nuit d'aventure, dans le temps, reprends son pli. Dans ma cheminasse, il y a une prière, une promesse devant la feuille, une promesse, un genre de mystère. Dans ma cheminasse, il y a une fleur, que j'ai cueillie en pleine sang, que j'ai saisi. En je me weer kwaad. En we vissen de trant uit de paa. Je retourne en andere étroits, En je te de Dat was leuk, ik denk laat ik nog maar één aan nummertje van haar spelen... Het komt er nog. We is beperkt. De Dus ik dacht toch al tijd dat we weer eens wat gaan spelen van deze plaat. En het, de plaat is getiteld Mountain Breakdown. En we zien maar wat een nummertje erop komt. Zo, netjes erin houden. Ja, toch wel een mooie stem die heeft, Carla Bruni Maar ja, ik weet niet wat er zo in Europa is. Je leest stukjes in de krant hier. Die uh, eh, je hoort er niet zo heel erg veel van. Eh, het, uh, er is een column hier van een dame die dat voor ons krant uh, schrijft, één keer per week. En ze woont in Parijs. En eh, dat vind ik nog wel een sleutel om dat zo te lezen. Maar nu gaan we dan naar uh, The Mountains. Heel beetje is Bass Music. And it is retitled The Johnson Boys At a band from David Lindley. dan zie ik dat we zo bijna weer gekomen zijn aan het einde van dit programma en het is gevarieerd geweest vandaag, hè? niet te veel jazz niet te veel big band music van alles wat hè? So, we zijn in Amerika in de mountains geweest en zelfs een mooie dame die heeft voor ons gezongen en ja, en ik kon het niet laten ik moest lina Horne er ook wat bij doen en um, nu gaan we dan eindigen met een nummer bij Andrea Boschelli. Zo, so, ik wens jullie allemaal nog een prettig weekend hè? En laat het... Uh, hè? En... Ja. Amuseer je eigen, hè? Zolang de party er nog is. En... Uh, en ik hoop je volgende week weer hier weer eens te zien. Met weer... Wat leuke jazz en zo. En... Van alles nog wat. Dus en Herman zegt maar weer swing en zweven Herman zweven uit Nieuw-Zeeland kia ora, haira en haadoe dum tum tum tum tum